In de ochtend zijn er een paar droge perioden, maar in de middag regen en meer wind. Paus Benedictus heeft in Rome zijn traditionele zegen Orbi et Orbi uitgesproken. De zegen voor de stad en voor de wereld. En ook wenste hij, zoals altijd in vele talen gelovigen, een zalig Pasen, ook in het Nederlands. Zalig Pasen. Ik wil mijn hartelijke dank tot uitdrukking brengen voor de vrije bloemen uit Nederland, voor de Pasmis op het St. Petersbleen. Ja, correspondent Andrea Vrede. Nou, dat waren de gebruikelijke dingen die we elk jaar horen. Uh, maar elk jaar gaat de pauze ook weer in op de actualiteit. Hè? Hoe was dat dit keer? Ja, dit is natuurlijk het moment dat via de televisie... de aandacht van de wereld even op Rome gericht is... en de paus zijn stem krachtig kan laten horen. Nou ja, waar gaat het over? Traditioneel gaat hij in zijn boodschap... alle brandhaarden van de wereld langs En ja, zoals te verwachten, het Midden-Oosten... het conflict tussen Israël en de Palestijnen... dat dat wordt opgelost. Meer stabiliteit in Irak, meer ontwikkeling daar. Hij noemde ook de delicate politieke situatie in Mali. Dus dat betekent dat hij echt heel actueel is. Maar wat ik opvallend vond, was zijn krachtige oproep aan Syrië. Om het bloedvergieten te staken en gehoor te geven van de wens van de hele internationale gemeenschap... dat er een einde komt aan dat geweld. dus hem, Hij hamerde daar echt vrij stevig op. Een bijna politieke boodschap dus. Ja, dan keek ik net even naar de pauze op televisie... en hij zag er een beetje vermoeid uit, als ik het uh, zo mag zeggen. Uh, ja, hij wordt 85 jaar hè, op 16 april. En daarmee is hij nu al ouder dan zijn voorganger Johannes Paulus II... toen hij overleed in 2005. Ja, Benedict is nu zeven jaar paus. Hij is een uh, oude man. Hij heeft uh, kwaaltjes. En ja, alle journalisten, alle Vaticaan watchers er is niks aan te doen. We kijken iedere keer met argusogen als hij hier op reis gaat naar Mexico of Cuba... of nu vandaag weer, hoe het ermee gaat. Ja, een beetje moe, vermoeid, een beetje mager... Hij was ook behoorlijk schor. Je merkt aan de, zijn stem dat het, allemaal, ja, dat het toch allemaal behoorlijk op hem drukt. Het punt is: uh, Benedictus heeft ooit in een interview te kennen gegeven. Um, dat hij, als hij het mentaal of fysiek niet meer aan zou kunnen. dat hij zou overwegen om af te treden. En toen zijn alle bellen gaan rinkelen. Want stel je voor dat hij dat zou doen? Nou, het lijkt er voorlopig niet op hoor. Maar uh, ja, hij wordt zwakker, hij wordt zieker. En het is en blijft een zware baan. Ja, maar is, is het al zover dat, dat men alweer spreekt over... Van wie, wie zou hem kunnen opvolgen of dat nog niet? Nou, het, het, is eigenlijk, het hoort er gewoon bij. Op het moment dat een paus ouder wordt... en als hij een klein beetje tekenen begint te vertonen... dat hij toch een beetje last krijgt van zijn gezondheid... en vooral van zijn leeftijd, ja, dan gaat die hele... Toto Papa, zoals dat in Italië heet, de hele pauskandidaten Toto... die begint weer te lopen. In de media komen dan uh, artikelen over wie hem zou moeten opvolgen... wie daarvoor in aanmerking komt. En dat hele circus, om het maar zo te noemen... het klinkt een beetje onherbiedig, maar het hoort er gewoon bij. Dat hele circus is eigenlijk dit jaar flink opgestart... toen voor het eerst men begon te merken dat de paus gewoon echt ouder wordt. Hij heeft tegenwoordig bijvoorbeeld ook een stok, een wandelstok. Goed, dankjewel. Ja. Andrea Vrede, vanuit Rome. Syrië dan. De regering van Syrië wil van de opstandelingen zwart op wit dat ze de wapens neerleggen. Als de rebellen geen schriftelijke garantie geven, trekt de Syrische regering zijn troepen niet terug uit de steden. Syrië-gezant Kofi Annan van de VN had met president Assad afgesproken dat het leger uiterlijk dinsdag zou stoppen met het geweld in de steden. Consument Sanne van Hoorn over de eis van de Syrische regering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 Media melden dat er zeker twintig doden zijn. Volgens de eerste berichten zijn veel slachtoffers taxichauffeurs... die op de plek van de explosie stonden te wachten. Kaduna ligt op de grens van het gebied in het noorden... waar vooral moslims wonen en het christelijke zuiden. Het geweld tussen de bevolkingsgroep in Nigeria... heeft de afgelopen tijd aan honderden mensen het leven gekost. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De Pakistanse president Sardari is in India... Het is voor het eerst sinds 2005 dat een staatshoofd van Pakistan op bezoek is in het buurland. Het islamitische Pakistan en het overwegend hindoeïstische India werden in 1947 onafhankelijk van Groot-Brittannië. Sindsdien zijn ze drie keer met elkaar in oorlog geweest, onder meer over de regio Kashmir. De betrekkingen bereikten een dieptepunt in 2008 na de aanslagen door Pakistanse terroristen in Mumbai. Daarbij kwamen 166 mensen om het leven. Officieel is Sardari voor een privébezoek in India... maar hij heeft ook een ontmoeting met premier Singh. En tijdens een lunch zal er van alles worden besproken... maar voor ons komen er geen gevoelige zaken ter tafel. De staking van medewerkers van het openbaar vervoer in Brussel... gaat zeker tot morgen duren en mogelijk tot dinsdag. Dan is er overleg tussen het vervoersbedrijf MIVB en het Stadsbestuur. Gistermiddag legden alle medewerkers van bus-, tram- en metro het werk neer. S ochtends was een medewerker van het busbedrijf doodgeslagen. De Brusselse minister voor Mobiliteit begrijpt de woede en het verdriet van de MIVB-medewerkers, maar ze hoopt wel dat het personeel snel weer aan het werk gaat. Ik heb toch opgeroepen om na te denken, om misschien op een andere manier die boosheid en die, ja, dat verdriet te uh, uiten. En niet uh, ja, zoveel mensen die misschien vandaag zich moeten verplaatsen, uh, die geen auto hebben enzovoort, om die, om die dan niet uh, met dat probleem op te zadelen dat zij ergens niet kunnen geraken. De luchthaven van de Jemenitische hoofdstad Sana'a is weer open. Gisteren werd het vliegveld na onderste gesloten toen er werd geschoten op gebouwen. Het regeringsleger sloot na de beschieting het vliegveld en reizigers werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen er geen slachtoffers. De onderste ontstonden tussen aanhangers van de vorige president Saleh... en zijn opvolger Hadi, die is bezig het leger te zuiveren van aanhangers van zijn voorganger. Bij een ongeluk in de Verenigde Staten met een Chinook-helikopter van de Britse luchtmacht zijn zeven militairen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde bij een landingsoefening in de woestijn. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse marine ging er iets fout. Maar wat precies wordt nog onderzocht. De Britse luchtmacht oefent in de woestijn in Arizona... regelmatig met Chinooks. De Duitse Nobelprijswinnaar Günter Grass is niet meer welkom in Israël... dat meldt de Israëlische radio. De verklaring tot persona non grata zou afkomstig zijn... van minister Yishai van binnenlandse Zaken...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 Oh, er wordt zeker jacht gemaakt op de 12, maar echt heel fanatiek gebeurt dat nog niet hoor. Want ik kijk naar het peloton dat op dit moment kassei strook nummer 22 afrijdt en dan weer een uh, flink wat kilometertjes gewone weg zo meteen uh, voor de wielen krijgt. Ze zijn op de strook uh, van Capelle sur Ecaillon aan rouesne Dat is de strook, anderhalf of 1,7 kilometer lang is die uh, strook. En daar zien we gewoon dat het tempo ja, gestaag gemaakt wordt door uh, de knechten van de grote renners. We zien een man van Garmin, zien we daar uh, op kop, een man van Sky moet ik trouwens zeggen, die daar uh, op kop rijdt. En die doet dat natuurlijk voor uh, Juan Antonio Fletja. We zagen ook de mannen van Quickstep, Omega Pharma Quickstep daar voor rijden. Die doen het voor Tom Bonen. Maar Bonen verkeert in de luxe positie dat hij een mannetje in de kopgroep heeft. G Guillaume van Kersbulk. En als je niet beter wist en als je zomaar eventjes uh, naar die beelden kijkt van die kopgroep... en je ziet die van Kersbulk rijden... En dan zie je toch wel veel gelijkenis met uh, zijn kopman met Tom Bonen. Dan denk je haast, hé, uh, hey, het zit Tom Bonen nu ook wel in de kopgroep. Maar hij is het dus niet, Guillaume van Kersbulk. Jonge Belg, die is dat in die kopgroep. Twee Nederlandse ploegen daar vertegenwoordig. Van Kanselij met een Belg, Frederik Veugelen. Met Bertjan jan Lindeman, de winnaar van de Ronde van Drenthe dit jaar. Hij zit erbij. kan dus goed rijden over dit soort terrein met kasseien. Want die hebben ze daar in Drenthe ook. En dan hebben we ook nog een Duitser uit de Argos Shimano ploeg. Nederlandse ploeg dus, die ook naar de Tour de France mag. Dat hebben we afgelopen week gehoord. Dominique Klemmen, die zit daarbij. Zojuist zagen we in het peloton een valpartijtje. Ergens halverwege in het peloton. En daar lagen zomaar twee Nederlandse renners op de kasseien. Op die strook nummer 22 de Nederlands kampioen. Rood-wit-blauwe trui, Pim Lichthaard. Hij viel op de kasseien. En ook Tom Stamsnijder van die Argo Shimano-ploeg lag erbij. Maar ze hebben inmiddels hun weg weer vervolgd. Het verschil tussen het peloton en de kopgroep dat loopt niet al te veel op. 4 minuten en 12 seconden is het. Controle is er dus wel degelijk. De grote mannen die wachten af totdat het straks echt gaat losbarsten. En van Parijs-Roubaix naar het WK, baanwielrennen in Melbourne. Opnieuw een teleurstellende dag voor de Nederlanders. Zojuist eindigde Willy Canis als zevende op de 500 meter tijdrit. En eerder op de dag wist Teun Mulder zich niet te plaatsen voor de halve finale op het onderdeel Keirin tegenvaller, want Mulder stond acht jaar achter elkaar in de finale en pakte vorig jaar nog een bronzen medaille. Toch maakt hij zich nog geen zorgen over de Olympische Spelen in Londen komende zomer. Keiren is uh, een, een tactisch spel. En uh, ja, goed, vandaag had ik, het, uh, had ik een paar tactische foutjes gemaakt. Uh, ik heb bewezen dat ik gewoon nog steeds bij de wereldtop hoor uh, met de wereldbekers twee keer vier geworden. En uh, Londen is gewoon een hele nieuwe wedstrijd straks in augustus. Uh, bovendien is het dan dat je met twee man uh, per rit doorgaat en vandaag was het maar één renner. Dus dat maakt dit al heel erg uh, anders. Gewoon uh, niet uh, bij de pakken neerzitten en gewoon doorgaan naar uh, augustus. De hoofdpunten van het nieuws. Paus Benedictus heeft in Rome zijn traditionele zegen Urbiat-Urbi Urbi uitgesproken. De zegen voor de stad en voor de wereld. In zijn paastoespraak riep hij het regime in Syrië op... om te stoppen met het geweld tegen burgers. En die regering van Syrië wil van de opstandelingen... zwart op wit dat ze de wapens neerleggen. Als de rebellen geen schriftelijke garantie geven dat ze zullen afzien van geweld trekt de Syrische regering zijn troepen niet terug uit de steden. En in Nigeria is bij een aanslag met een autobom... een onbekend aantal mensen omgekomen. De aanslag was in de stad Kaduna in het midden van het land. Volgens de eerste berichten zijn veel slachtoffers taxichauffeurs... die op de plek van de explosie zonder te wachten. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. En de nog hier over de sterren... Is spel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune van Max. Te gast oud wielrenner Gerben Karstens. Vliegende kip verslaggever van, van der Wart is in Hedel bij Erik Dekker. En we luisteren het antwoordapparaat af met uw klachten en vragen over de media op 035 677 -6001. Deze week een vraag over TV in de nachtelijke uurtjes. Doorgaans uh, zie je daar alleen herhalingen. Maar hoe wordt bepaald wat wel en niet wordt herhaald? Gerard Timmer, directeur televisie van de publieke omroep, reageert. En onze sportcollega's Evert en Eddy uh, zijn te horen... met hun blik op de afgelopen sportweek. Reacties en vragen aan onze gasten op deperstribune.nl Als gezegd, Gerben Karstens uh, te gast. Fijn dat u er bent, op, fijn dat je, ik mag je zeggen, op paaszondag. Uh, paas dit is wel een, een bijzondere dag hè? met parijs roubaix neem ik aan. Ja, dat is een mooie koers, parijs uh, Het is altijd... Uh, ja, je moet ook geluk hebben dat je niet zoveel veel plat rijdt of hoe of wat. Anders ben je gezien. Maar uh, de omstandigheden zijn natuurlijk ontzettend gunstig. Want ik ben gisteren ook nog even in het bos geweest. En bij ons in Brabant, want ik woon in de buurt van Breda rijden. En we hebben een prachtig mountainbike-circuit. Daar ben ik even rond gegaan. Maar het is hartstikke droog op het moment. Dus uh, die... Die prijzen is best hartstikke droog. Het ja. is niet nat zoals we al vele nee, jaren, jaren meegemaakt hebben. Dat hadden. hoop je als kijker natuurlijk. Ja, ja. Het is voor de renners afschuwelijk. Maar hoe meer modder en gladheid, uh, hoe spannender de koers natuurlijk. Klopt, het zijn nu stofwolken. <lacht> ja, maar ja. ze moeten toch koersen. Ja, potverdikkie, is valt niet mee. Het is, het is echt de hel van het noorden. Heb je, je hebt er zelf ook wel gereden? Ja, verschillende keren. Ja. Ja, heel wat keren. Dus al, al die jaren, zoals ik alle klassiekers heb, gereden, moeten rijden van mijn firma's. Ja. ja, moeten rijden zit je dan ook af en toe wel vloekend op de fiets. Dat je denkt waar ben ik, zat ik maar thuis, waar ben ik aan begonnen? Nee, dat heeft geen zin nee? om thuis te zitten, want je bent coureur... en uh, je moet gewoon blijven uh, gaan, ook in klassiekers... voor je kilometer, voor de volgende wedstrijden weer. Ja. Gerber Kasters, beroepswielrenner in de jaren 60 en 70... won meerdere etappes in de ronde van Frankrijk, Spanje, Italië... Olympisch goud in 1964 en 1966 Nederlands kampioen op de weg... Op het Adsteegcircuit bij Beek in Limburg... ...begonnen de beroepswielrenners van Nederland aan de wedstrijd om de nationale titel. Behalve door Jan Janssen, die te laat aan de start verscheen. Dertig maal moesten de coureurs de moeilijke klim naar de eindstreep op... ...maar de ploeg van Pellenaars bleef een gesloten eenheid zonder uitvallen. Eén renner uit deze ploeg, de kleine Keesje Haast... ...trok er met nog 90 kilometer te rijden tussenuit. Maar toen zond Pellenaars Gerben Karstens achter hem aan. En zo fel was dienst dat hij de vermoeide haast spoedig in de rug keek en zo werd de 24-jarige Gerben Karstens kampioen der beroepsrenners. Ja, we schrijven 1966 Gerben. Ja, wat, wat doen dit soort fragmenten als je ze Nou, ja, dat hoort? is wel leuk, ik heb het nooit gehoord. Maar uh, zoals hij dus zei, van, dat pellen naast mij naar hem zond... dat is natuurlijk niet, jij zit in de koers en ik maak de koers. Ja. Maar die haast was drie minuten voorop. En ik gaf hem een demarage op de atster... en in drie kilometer reed ik drie minuten goed. Ja. Dus ik was in sublieme vorm in die tijd. En, en nou ja, ik heb hem nog meegenomen voor de tweede plek... Hij was nog zo enorm gedreven dat hij nog wilde overnemen bij mij. Ik zei blij met zitten, Kees. Zo is het wel goed. Ik breng, je, ik, ik breng je wel naar huis. Uh, zeg, wat, dat was een typische kwastensoverwinning. Solo, hup en erop uh, en erover, zoals ze dat dan zeggen. Ja, dus mijn uh, sterkste wapen is altijd geweest met demerage Van het begin van Nieuweningen tot het eind van mijn carrière. Als ik ging, heb ik nog nooit een man mee in het wiel gekregen. Dat weten de velen niet, maar dat weet ik dus wel. Dus of ik nou ging op de Champs-Élysées voor de eerste plek... of op een kleine koers voor de derde of vierde plek... Ik kon altijd alleen als ik demaneerde, zonder iemand dat met me meeging. Ja, sprinten was ik natuurlijk ook. Uh, ja, was je dat vak, ging ook dat goed. Dat je heel goed. Maar dat heb, heb ik, ik heb dat geleerd eigenlijk. Van de posities, goed in het wiel en meegaan. En, want er waren altijd coureurs die zeiden: Ik kan niet sprinten. Maar het is natuurlijk ook ergens uh, uh, dat je geen zelfvertrouwen hebt en dat je dat, uh, je kan dat gewoon kan leren sprinten. Dat ja. Is, ja, absoluut. Bergop rijden niet. Want dat heeft een beetje volume of je spieren, je longinhoud en je volume voor je spieren te maken en alles. Dat is heel iets anders dan sprinten. In België konden alle uh, kermiscourses uh, sprinten. Doordat ze de kost moesten verdienen. Dus die zaten altijd uh, van voren voor de prijzen. Ja, maar je moet ook heel veel lef hebben. Hè? Je moet wel durven. Ja, je moet uh, blijven gaan voor die banaan. Je moet uh, absoluut uh, geen angst hebben. Ja, de, de naam Kees Pellenaars viel zojuist. Dat was ongeveer, denk ik wel, de eerste ploegleider uh, in Nederland. Hè? Ja, Pell was ja. een van de eerste ploegleiders in Nederland. Ja, we uh, uh, Klaas Boeg, die gehad... uit de Haag, en toen uh, Pel Inderdaad. Ja. Ja. Maar, maar, en, wat wat, wat uh, deed hij toen? Geef hem eens een uh, relief. Wat, wat was dat dan voor een man? Wat, wat waren zijn taken? Nou, Pel was dus iemand die uh, de sponsor, een sponsor konden vinden... waardoor hij een wielerploeg mee opbouwde. En hij kon de, <tus> dus een behoorlijke ploeg opbouwen. En Pel, uh, die was dus altijd wel goed om met geld de boel te stimuleren. En dat, uh, dat heeft hij altijd goed gedaan. Maar qua koers bemoeiden ze bemoeide zich ermee. Maar Pel ging altijd met zijn veren strijken. Als ik de Ronde Over Lombardijen won, dan zegt hij... heb ik het niet gezegd. En uh, uh, als, als krekels ook een tweede tal van heb ik het niet gezegd, zit hij dan tegen de journalisten. Ja, hij pakt eigenlijk de publiciteit voor de gasten die maar... Maar zo heeft ieder mens wel wat. Ja, je noemt, noemt zomaar even de naam van Jan Krekels. Die won ook wel eens een toeretappe. Lang, lang geleden, begin jaren zeventig, denk ik. Ja, die heeft er twee gewonnen, Jan. Twee zelfs, ja, ja. ja. Ik herinner me Theo Komen die dan op de radio uitriep: Jan Krekels, Jan Krekels. En hij doet het voor zijn moeder. Nee, Jan, hè, want dat was na afloop altijd het commentaar van zo'n renner. Ja, dat is voor thuis. Dan pel had Pellenaars het dan gedaan. Weet je niet. <laughs> ja, maar dat Heb ik het niet gezegd? Zei de pel. hadden het. <laughs> het is mijn overwinning. Ja, Ik herinner mij Pellenaars vooral uit krantenfoto's met een grote sigaar. He, een dikke sigaren. In zijn hand of in zijn mond. Ja, inderdaad, maar inderdaad ben Maar Pell is zelf ook een, een groot wielrenner geweest. Ja, wereldkampioen. Wereldkampioen heeft een enorme val gemaakt, waardoor hij dus een hele arm en, ja. en, en noem maar op had. En, ja. Ik was een, iemand die ja, een harde mentaliteit had. Ja, zeg, jij was een, een onvervoren sprinter. Je durfde alles. En ondertussen ook nog wel. Uh, ja, dat, dat, dat weten de jaren zestig mensen ongetwijfeld. De man ook, ook wel van een dolletje, Dat moest wel een geitje Ja, bij. ze noemden mij dus de klauw van peloton. Ja. En ik heb natuurlijk vele stunten uitgehaald. Niet specifiek voor, voor mezelf, maar uh, op dat moment uh, eigenlijk uh, spontaan in het peloton. Uh, ja, ik, ik heb er zoveel, maar ik wil er wel eentje. Die kan ik misschien kort vertellen. En uh, dat was namelijk in de Tour de France. Het was een redelijk rustig moment op dat moment. En ik zei tegen Peelman: ik had uh, uh, <coughs> er met hem over gehad dat ik op zijn schouder zou springen. Hij zei: dan moet je daar doen, want morgen ben ik naar huis. En ik dat is een belse renner, hè? Belse renner, ik zie, ik zie hem volgende week. En, uh, nou, zo gedaan. Ik, ik sprong er zo in één keer op, op zijn schouder en hij ging zo omhoog. En we reden door de peloton. Ik heb er schitterende foto's uiteraard van. Kan je bij radio, radio niet tonen. En, uh, nou, en Levitan, We kwamen heel naar voren bij Levitan. Dat was de directeur van de Tour. Ja, de directeur met cordet Die zegt, arrête le connerie. Dus stop oui. met de idioterie. Ja. Ik zeg, uh, oui, attends. attends. En ik, ik ga er met een salto vanaf en zo, weet je niet. En mijn fiets was meegenomen ja, door klar. ook iemand van, van de ploeg. Want als mijn fiets uit de koers zou halen, was ik uit de koers geweest. Ja. Maar dus, ja, het heeft zo'n enorme impact voor tv allemaal gehad, dit. Het was gewoon een stunt onder elkaar. Ja. Gerben, Gerben Kastus, onze gasten vragen wij altijd: wat is jou opgevallen in het nieuws deze week en waar kom je dan op uit? Nou, dat was met uh, Barcelona-Milaan. werd in Milaan die Milan gespeeld. En uh, de twee doelpunten die Messi dus uh, uit, uit, heel goed genomen heeft. En ja, over het tweede doelpunt, daar was veel commotie over. Ja, was het wel of was het niet een doelpunt? Ik heb daar verder niet in verdiept natuurlijk, maar dat was het. En daarnaast dus die Kuipers, Björn. Björn heet Onze Kuypers. scheidsrechter. Ja, een jonge, nieuwe scheidsrechter. En die heeft zoveel gele kaarten gegeven. En dat was voor Milaan natuurlijk voor Milaan helemaal wat. Nou, laten we eens even luisteren hoe dat toeging. Hoekschop, Barcelona. Duwen en trekken daar. Er is al gefloten door Kuipers. Wat geeft hij aan? Heeft hij een penalty gegeven? Jazeker. Hij heeft de bal op de stip gelegd. En geel nu voor Nesta. Messi voor zijn tweede. En dus is het 2-1. Ja, ik, ik dacht eigenlijk uh, Gerber Karsens kiest misschien wel voor de sprint... vorige week uit de ronde van Vlaanderen met... Uh... Met Tom Bonen, ja, en Potter. Ja, daar wil ik wel terugkomen, maar ja? ik had de opdracht... Ja, ook? Oh. ...dat ik niet, ah, euh, <laughs> niet, in het buur, niet uit het en iets Ach. mocht. Dat weet jij natuurlijk niet, dus, dus vandaar ja. ja. Ja, maar je hebt dus, dus ook Dus er wat uh, Wart, Juul van der Wart, met DT. Ja, dat klopt. Kent, ja, wie kent Jules? Maar mensen. over Bonen, wil je even over doorgaan? Ja, dat zei ik net. Uh, nou ja, Bonen wint vorige week de ronde. Ja. Dacht jij dat ook, toen die drie naar de finish gingen? Uh, het is altijd heel moeilijk met drie man naar de finish. Hè? Dat is altijd ook als je een rapper sprinter bent. Want ik bedoel, de snelheid... De meesten hebben een sprinter, zoals ik en zoals velen... Die hebben graag altijd hoge snelheid. Waardoor je goed vrij kan sprinten. Maar als het gaat zitten rommelen, zo, dan is het moeilijk. Ook voor Bonen. Maar hij deed er goed. uit pareerde, zeggen ze. Ja. Iedere keer. Want dan ging maar Posato, toen, dan ging Ballon. Ja. En hij, hij moet wel ogen aan alle kanten hebben om ja. die gast in de gaten te houden. Nou, taakten. Ballon ging meer. Maar goed, op een gegeven moment... Die, uh, dan is die balan aangegaan. Ja. En de bonen gaat gelijk in het wiel, zeggen wij. Nee, vroeger ook de echte baansprinters, noem maar hem. Die laten eerst zo rennen even twee lengten lopen... En dan ga je er eigenlijk naar het wiel toe. En dan ga je er zo. Maar, S maar wat maar. is de lol van laten lopen dan? Ja, dat e ik heb, het risico, ik verlies. Dan heb je meer. Uh, dan zit je meer. in, in, in, in, in hoe je De, de Ambrie, hoe zeggen we dat? In, ja, de, de, in de zuiging de, in van, de die renner. van die rennen. Ja. Kom er komt ja. er zo hard naartoe en dan ja. eroverheen. Dus bonen ging gelijk ja. aan. Nadat hij in balan in het wiel zat. En dan. ja... En dan moet je nog een stuk gaan. Dan kan er soms naar iets te ver zijn. En dan kan die bossa er overheen vliegen. Dus hij had even moeten wachten, maar het is goed uitgekomen. Ja. Als u vragen hebt aan Gerben Kastens, onze oud-wielrenner... die ook met heel veel bevlogenheid over uh, de sport vandaag de dag spreekt... stel ze uh, gerust via deperstribune.nl. En vragen en klachten kunt u ook wel eens kwijt. Over de media dan uh, wel te verstaan. Uh, op ons antwoordapparaat. En als u iets uh, opvalt, iets geks, vreemds hoort of ziet... Uh,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 Ik ben er hartstikke blij mee dat die Frieslandbank ophoudt. Ik hoor nu het Radio 1-journaal de achtergrond waarom dat waarschijnlijk allemaal gedaan is, die reclamecampagne op Radio 1. Om maar zoveel mogelijk geld nog binnen te halen, Kelder aan het woord. Het is schandalig dat de luisteraar daarmee lastig gevallen wordt. Zo zwaar over de top heb ik hetzelfde meegemaakt met een reclamecampagne. Week in, week uit. Schandalig. Net goed voor de Frieslandbank. Ze moeten onmiddellijk ophouden met de live muziek van bij, bij het oog op morgen. Het is niet om aan te horen. Eva Jinek zei maandagavond twee keer heerlijk. Nou, het is meer dan treurig. Ik ben zo verschrikkelijk blij met al die weermannen en vrouwen die om het uur komen vertellen wat voor weer het is. Afgelopen week moesten ze zich ook weer waarmaken. Aan het begin van de week werd er gezegd van... het is zo droog buiten en nou kunnen er weer brandjes komen. Ik denk, ja, goed idee. Nog deze week horen we niks anders dan hier een brand en daar een brand. Na de weerberichten denk ik dat de half halfgekken meteen een aansteker in hun zak doen... en op stap gaan, dankzij de mooie voorspelling. Compliment voor de sportprogramma's van de NOS... Wel een vraag nog of de eerdivisie zondag van 7 tot 8. Vroeger kwamen altijd de uitslagen aan het eind van het programma en dat uh, doen ze nu meer. En dat uh, vind ik altijd wel gemis. Want als je er later uh, invalt, dan uh, weet je dus de uitslagen niet. Dan moet je weer wachten tot de volgende dag de krant of zo, omdat ik geen uh, internet heb. Waarom wordt Paul Witteman s'nacht herhaald? De wereld door, wordt s'nacht herhaald. Eva Jinek op zondag wordt herhaald. En waarom wordt nooit herhaald man bij het hond? Max antwoordapparaat 035 677 6001. Goed, we nemen de opmerkingen mee natuurlijk. Maar ja, we kunnen maar één onderwerp echt even bij de kop pakken. De nachtherhalingen is dat in dit geval op televisie. Gerard Timmer, goedemiddag. Goedemiddag. Gerard, directeur televisieprogrammering van de publieke omroep. Het herhaalbeleid. Waarom, zoals mevrouw zegt, uh, het journaal, paum, witteman enzovoort... en niet man bij het hond? Ja, het is eigenlijk... Uh, hoe kunnen we het verstandigst met onze programma's omgaan? We hebben ervoor gekozen om de programma's die we in de nacht uitzenden... op Nederland 1 en Nederland 2 en Nederland 3... dat dat de programma's zijn waar, je, uh, waar heel veel actualiteitswaarde in zit. Die heb je eigenlijk heb je daar een dag later of twee dagen later, heb je daar niet zoveel meer aan. Dan kan je die niet op andere momenten herhalen. Dus vandaar dat op Nederland 1, 2 en 3 vooral programma's herhaald worden... die echt de waarde van die dag hebben. Zoals Pauw Witteman, zoals De Wereld Draait Door, zoals het journaal, zoals één Vandaag. En uh, voor bijvoorbeeld het programma als man bij het hond... hebben we dan weer een herhaling op Nederland 2 in de middag ingeroosterd. Dus alles, althans veel, wordt herhaald. Um, maar je hebt aan een programma als uh, de wereld draait door, heb je de volgende dag niet zoveel meer. Dan nee. kan je het beter gewoon in de nacht uitzetten. Ja, zeg maar, uh, het, het journaal bijvoorbeeld, ja, dat kan ik ook op digitaal 24 zien. En ja. uh, dat is het toch, uh, geloof ik, elk uur uh, in de nacht. Ja, nou, dat geldt overigens voor heel veel programma's. Alle programma's zijn tegenwoordig, of nagenoeg, alle programma's zijn tegenwoordig uh, uh, oproepbaar via uh, uh, nou, bijvoorbeeld uitzending wel. Of ook via andere themakanalen die de publieke omroep heeft. We hebben er uh, uh, nu nog tien, straks hebben we er acht. Uh, maar ja, het blijkt hm. toch dat als mensen, uh, althans de meeste mensen die s'nachts nog even naar de televisie kijken, en daar kunnen natuurlijk nooit iedereen 100% één op één mee bedienen, maar de meeste mensen die s'nachts naar de televisie kijken, die doen dat toch in het beginsel, omdat ze nog even bijgepraat willen. Dus programma's. Met een hoge actualiteitswaarde willen zien. Ja, nou ja, ik, ik voel me even, uh, gaande het antwoord af, is het nog wel nuttig al die programma's uh, zo in de nacht? Nou ja, zolang wij uh, aan het begin van de nacht nog 250.000 mensen uh, trekken met herhalingen, en in de loop van de nacht nog altijd 50.000 tot 100.000 mensen trekken met herhalingen, hmm. dan denk ik dat dat toch, uh, nou dat varieert van 5 tot uh, twee voetbalstadions. Um, dat zijn best veel mensen, dus het heeft nog altijd een functie. ...zij het wat waar is, dat ook steeds meer mensen online televisie gaan kijken. Hmm. En, uh, dus we doen het allebei. Ja, nou je zou zelfs kunnen overwegen om nieuwe, jonge, uh, talentrijke televisiemakers... ...de kans te geven in de nachtelijke uren als speeltuin. Is dat overwogen? Nee, dat is niet overwogen. Dat doen wij liever uh, op de avond zelf... Want dan kan je volgens mij uh, veel beter inschatten uh, of een programma echt, echt succesvol wordt. Wij moeten tegenwoordig ook heel efficiënt en doelmatig met onze middelen omgaan. Dus als experiment en opleiding samen kan gaan met hele mooie televisieprogramma's... dan heeft het publiek er het meeste aan. En uiteindelijk ook wij als uh, makers en als uh, Nederland 1, 2 en 3. Ja, en, en we zien ook wel eens radio op televisie. Uh, het nieuwe nachtprogramma uh, uh, bij de publieke omroep uh, wat je uh, kunt zien... dat is Giel Belen. dat is radio. Uh, zou je, zou je niet veel meer radio kunnen laten zien? Ja, dat zeker, dat kan. En dat is ook uh, iets waar we ook steeds meer mee experimenteren. Ook het uh, nachtprogramma van, uh, van Gerard Ekdom bijvoorbeeld, Giel inderdaad. Ja. Maar ja, het is uh, vechten om uh, uh, beperkte ruimte. Uh, uh, dus we proberen dat uh, af en toe te doen. Uiteindelijk hebben de mensen die naar Visual Radio willen kijken... zoals het tegenwoordig heel mooi uh, heet... Ja. ook de mogelijkheid dat op uh, internet te doen. Ja. En op thema-kanalen, 101 tv daar is heel veel visual radio te zien. Nou, laten we hopen uh, dat mevrouw uh, tevreden is met het antwoord. Er zit in ieder geval een gedachte achter, begrijp ik. Lekker, uh, Lekker. Uh, om om uh, de, het komkommergehalte uh, uh, uh, te voorkomen van uh, de wereld draait door en zo. Alles uh, gaat heel snel toch uh, weer voorbij. Is achterhaald door nieuw nieuws. Wordt het vooral uh, de actualiteit die je s'nachts uh, kunt zien? Ja, en we hebben een herhaling, hè? Iedere dag, de volgende dag, ja. in de middag, op Nederland 2. Dat, van dat weet ik, dat heb, je, dat heb je inderdaad ook gezegd. Ik dank je wel, Gerard, en ik wens je een, een mooie paaszondag. Uh, Jullie ook, mooie dagen. Gerard Timmer, directeur van uh, de publieke omroep. En als u zelf ook nog wat uh, wil, uh, wil opmerken, let even op. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035 677 6001. 035 677 6001. Mailen kan ook. Houdt wielrenner Gerben Kastens uh, uh, te gast. Groot, groot wielrenner, groot sprinter in de jaren 60 en 70. Heeft veel, uh, heeft veel gewonnen. Uh, Gerben, ben jij een televisie kijken? Uh, uh, Houdt het je bezig? Ja, nu dat ik niet meer op een boot zit, euh, zit ik thuis als voor televisie te kijken. Ja, want niet meer op de boot. Je hebt heel lang uh, ook een, een soort uh, een zeilmannetje geweest, zal ik maar zeggen. Hè? Een soort uh, Laura Dekker avant la lette. Nou, ik ben... Uh, Jij gaat toch alleen de, de zee over? Ik heb 35 jaar gezeild. Djoen. Dus in 1976 kocht ik mijn eerste zeiljacht in de Biesbors, een klein bootje. En toen ben ik uh, steeds groter gegaan. Mm. En in 2000, uh, dus ik heb de hele Nederlandse binnenwater heb ik gezeild. Van IJsselmeer, Noordzee, mm. noem maar op. En toen ben ik buiten gaatsen gegaan. Helemaal solo. Naar Ramsgate, naar Dover, naar Brighton, ja, zeg maar, naar waar, Londen. Waar is die liefde voor de zee en voor het zeil vandaan gekomen? Ja, water, water. water. Als, als jonge jongen had ik al een kano. en uh, Ik zat altijd op het water en de vogels en de natuur. De natuur ben ik nog steeds gek op. Ja. Want als ik een mooie vrouw zie, dan... ja, maar ja. maar Oh, dan ga je niet alleen de zee op. Ik bedoel, je kan veel bedenken om een mooie vrouw te zien, maar niet op dat land. Dus je komt eentje. ook zee meer tegen. Oh, kijk aan. Ja, maar goed, je bent een man uit Voorburg, hè? dus je bent een man van aan de kust, zal ik maar zeggen. Leidse notariszoon, werd je ook genoemd. Al dat soort bijna nou, ik ben geboren in Voorburg en opgegroeid in Leidendorp. Dus uh, ja. uh, uh, ik was geen uh, ha Hagenaar. Dus nee. uh, ik ben in een polders van Leidendorp. 2500 inwoners, het was een echt dorp. Ja. Ben ik opgegroeid. En toen mijn vader notaris werd. Toen was ik 13 En ja, toen moesten we naar Leiden verhuizen. En dat was voor mij een ramp. Ja, dat is ellendig natuurlijk. Ja, ja dan word je zo uit je vertrouwde omgeving... Ja. Uh, en, en uit je mooie omgeving. Ja. ja. Nou, straks meer hebben we Carsters. En we nemen ook zometeen de Sportweek onder de loep. Natuurlijk met Evert, Ten Apel en Eddie Poelman. Maar nu Zul uh, van der Wart, onze vliegende kiep in Hedel. Ja, wij kijken naar het wielrennen en we zagen net een uh, grote valpartij. Uh, we willen natuurlijk niet het gras wegmaaien uh, voor uh, de voeten van Geo Lippens. Maar uh, Erik Dekker, jij zit gebiologeerd thuis te kijken. Je had ook in een koers kunnen zitten, denk ik. Maar je hebt een blessure aan je rug. Ja, rugoperatie twee weken geleden. Dus dan moet je even, uh, even je gemak houden. Nou, het is een goede tijd. Ieder, uh, iedere dag is er wel koers op. Is het niet in Baskeland, dan is het wel in de helft van Mergeland, rondom in Drenthe. Of de Vlaamse klassiekers. En nu zitten we in parijs bij. Dus wat dat betreft... Uh, nou, vervel ik me niet echt. Als ik zo omheen kijk, zie ik een hele mooie foto van jou... in de Rabobank-ploeg dat je wint. Ik zie de Jaap Eden, trofee uit 2001. Een jaar eerder won je drie etappes in de Ronde van Frankrijk. Je hebt de Amstel Gold gereden. Wat heb jij met parijs roubaix Niet zoveel, geloof ik, Nou, net zoveel, denk ik, als heel veel liefhebbers... die op dit moment ook voor die tv zitten... Ja, fantastische wedstrijd. Maar ik heb hem zelf twee keer gereden, één keer uitgereden met schitterend weer. Uh, en de tweede keer was ik gevallen en heb ik ergens in het bos de bruider aangegeven... omdat ik dacht dat ik mijn pols gebroken had. Maar dat was dan weer niet, maar... Uh, twee keer gereden en ik heb hem als ploegleider nu uh, twee keer gedaan. En dat is ook een heel, uh, ja, toch wel een bijzondere ervaring... Ja. Het mooie van het wielrennen is, uh, ja, ze hebben allemaal aparte verhalen. En dat heb jij eigenlijk ook, want ik zat even in het boek van jou te kijken. Dat hele mooie boek wat je samen met uh, Michael Bogert uh, hebt uitgegeven. En er staat dat je vanaf 2000 pannenkoeken bent gaan eten. Nou, voor die tijd had ik ook wel pannenkoeken. Ja, dat was, uh, in, die, in die tour uh, begonnen we er eigenlijk mee om... Uh, s ochtends bij het ontbijt pannenkoekjes uh, klaar te maken en op te eten. En ook na de wedstrijd. Als een soort herstelvoeding ook pannenkoeken te eten, omdat ja, het zijn uh, mega veel uh, koolhydraten. Dat is, dat is toch wel erg, erg belangrijk dat je dat en, en aanvult en voor de wedstrijd erin gooit. En uh, ja, die, uh, die tour begonnen we daarmee. En dat, dat miste zijn uitwerking op mij in ieder geval niet. Nee, je won meteen drie etappes, maar daarna ben je ook ja, klassiekers gaan winnen. Dus... Ja, nou ja, die pannenkoeken die zijn wel, wel, wel min of meer gebleven. Uh, zeker in de klassiekers ook. In, in de klassiekers moet je. Ja, moet je niet, maar daar eet je enorm veel uh, voor, voor de koers, ook de dagen ervoor. Dan heb je echt wel nodig met dat soort uh, tochten van 7,5 uur heb je dat wel nodig. Maar uh, ja, pannenkoeken vind ik überhaupt wel lekker hoor. Ja, nee, ik las in het boek, een paar regels verder, dat je sliep in een Ajax-outfit daar staan er dat soort details in zelfs. Ja, en de bijnaam van Ajax is pannenkoek. Dank je wel. Ik ben supporter van Ajax en van Barcelona trouwens ook. Dus ik heb ook een shirt van Barcelona waar ik soms in slaap. Oké, okay, maar doe je dat nu nog steeds? Ja, eigenlijk wel. Echt? Ja. Dus je slaapt gewoon in een Ajax-outfit? Ja ja, ja, ja, ja. Eigenlijk dus dat wel. Bijgeloof wat is gebleven? Nou, dat is geen, dat is geen uh, ja, Wat het dan wel is, weet ik ook niet. Maar nou, ik ziet vindt het niet leuk als je uitgescholden wordt voor pannenkoek. Nee, dat vind ik ook niet leuk dat jij dat doet. Maar, <laughs> uh, uh, ja goed, de associatie Ajax en pannenkoek, uh, die, is, die is mij ontgaan. Ja. Nee, oké, okay, maar het stond zo mooi in je boek en ik, ik vond het zo komisch. Ik denk dat we het er even over hebben. Um, Germen Karstens is gast. Kan jij, uh, jij hem nog herinneren als, als Wielrennen? Nee, niet, niet dat ik me uh, fragmenten herinner van, van zijn actieve carrière. Natuurlijk wel van zijn verhalen en uh, ik ben Gerben ook wel re regelmatig tegengekomen links en rechts. Uh, maar zijn verhalen zijn natuurlijk fantastisch. Ja, zijn prestaties ook trouwens, want uh, daar, daar, daar mag je ook uh, dik, dik respect voor hebben. Maar uh, ja, zijn verhalen zijn natuurlijk fantastisch. Ja, 35 jaar zeilen, dat is ook bijzonder. Wat heb jij als hobby? Wat heb ik als hobby? Uh, ja, niet, niet, je hoort het al, niet iets niet, echt, echt met... Uh, dat ik zeg van, goh, dat is nou waar ik mijn hele dagen mee vul. Nee, mijn dagen worden toch best wel gevuld met wielrennen en wat er omheen hangt. Uh, en dat is eigenlijk ook mijn hobby. Dus wat dat betreft mag ik me rijk prijzen dat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken. En nog steeds eigenlijk als, als ploegleider van de, van de ploeg zit ik nog steeds toch best wel mijn hobby, m, m, m, m, m hobby uit te oefenen. Ja. We gaan het verder hebben ja. met Herman Kastens over zijn carrière. Ja, ja, dat gaan we zeker doen. Uh, hij heeft meegeluisterd natuurlijk naar, naar Erik Dekker. Uh, Erik Dekker die nu uh, na zijn actieve loopbaan in die wielrennerij door is gegaan. Bij de Rabobank in dit geval. Heb jij nooit Gerber kasters de aanvechting gehad... om na beëindiging van de uh, sportloopbaan ploegleider te worden... in plaats van zeezeilen? Ik had niet de ambitie. Dat heeft ook weer te maken dat ik uh, toch uh, ja, redelijk... Uh, uh, tenminste, onafhankelijk was om, om nog uh, heel uh, erg in die wielersport geld uh, te verdienen. Je bedoelt geld verdienen. Ja. Ja. ja. Nou, ik heb al oh, in ja, de verkoop na mijn carrière gezeten, tot, tot aan mijn vijftigste. Ja. En toen ik vijftig was, kon ik me permitteren, dus, uh, omdat ik goed heb opgepast. Uh, ja, vanaf mijn vijftigste werk niet meer echt. Dus ik, en tijdens dat ik coureur was, Kneterman is zelfs ook om, om, om, om mijn schip geweest en zo. Dus ik, ik, ik profiteerde al, toen ik het einde van mijn carrière... En, ja. uh, dus nou ja, en, uh, nee, in de wintersport heb ik nooit iets geambiëerd. Nee. Absoluut niet. Ik ben ook niet iemand die uh, ook helemaal idolaat is van het cyclisme. Ik mm -hmm. was toen coureur en ik was, ik was alleen... hield ik ervan om te willen presteren en winnen en coureur te worden. Ja, want maar we horen Erik Dekker net zeggen... ik heb van mijn hobby mijn uh, beroep gemaakt... maar ik, ik hoor jou nu toch zeggen... het is dus misschien wel als hobby begonnen... daarna is het eigenlijk gewoon werk geweest. Zeg. Ja, ja, nee. In beginfase als coureur wel... Ja. van mijn hobby beroep gemaakt, maar na... Daarna nee, niet toen meer. jij vroeg, de, ja, dan vroeg jij daarna... Ja. dus dat heb ik je verteld. Ja, zeg maar, het begon, uh, het begon eigenlijk... Op een, op een hoogtepunt in 1964... bij de Spelen met Goud op... Uh, wat was het? Uh, de, de ploegentijdrit. Ja. Met uh, mannen als Dolman, Jan Pieters, Bart Soet... Goed van jou, zeg? Ja, staat op papier. Hè? Ja, dan weet ik wel. <coughs> zeg maar ik, maar, ik wist. Nou, Dolman wist ik nog wel, maar ik, ik zag gisteren ook toen ik dat eventjes googelde. Die mannen zijn ook jong overleden, hè? Dolman en Zoet. Ja, dus uh, Dolman uh, was 42 en dan had, ja. had hij Alzheimer gekregen. En vaak is het zo, als je dat krijgt, dan na een paar jaar werk je orgaan niet meer. En op 47 jaar geleden was hij dood. Ja. En Bart Soeter Soet was op 49 jaar, had hij daarvoor, nou, nee, hij, een jaar voor dat hij stierf, op 49 jaar, had hij ook een, een herseninfarct of een, een hartinfarct. Dat meldde ja. hij me op, hij zei met Bart 40%. Ik zeg, hoe bedoel je, 40%? Ja, je moet, als je je hart nou zo ziet, dan is het dus 40%, de dus 60% is eraf en er blijft nog 40% overhangen. Hm. Ja. In, in dat jaar ben ik hem nog gaan opzoeken en zo. En uh, ja, hij was helemaal vereenzaamd en uh, hij dronk. En uh, ja, dat is toch ook wel alles bij elkaar. Hij mocht geen pils eigenlijk meer drinken nee. hè, door zijn uh, hartinfarct En uh, ja, toen was uh, Bart er niet meer. Nee, laten we even luisteren wat zijn dochter over haar vader uh, te vertellen had. Over juist dat zwarte gat waar hij mee te maken kreeg. Hij wist, naar mijn gevoel, ook niet beter dan, dan het succesvol zijn. En, en ja, dan wordt je leven natuurlijk vrij beperkt. Je blijft niet de gevierde wielrenner. En je moet op een gegeven moment een maatschappelijke leven in. En ik denk dat hij niet eens wist hoe. Nooit geleerd. Hij had geen opleiding. Zij uh, dus heeft daar op eigen kracht zijn weg in moeten vinden. Maar daar is het denk ik ook tevens misgegaan. Ja, uit andere tijden, uh, sport, dat zwarte gat. Hè, maar heb je er dus zelf blijkbaar geen last van gehad? Of althans ja. niet in die mate dat. Het is een gewenning, want ik was dus uh, weer en ik wist ook eigenlijk niet wat ik uh, zou gaan doen. En tot op een gegeven moment uh, kwam ik op tak met Rini Wachmans van Boors in mij... Hè, het bedrijf uh, van Adidas toen de tijd. En uh, ja, men zocht een, uh, een verkoper, uh, een ja. fietsenverkoper. Dus ik, wat, ik was een detaillisten-fietsenverkoper. Nou, al die fietsenzaken, rijbezaken in Nederland. En zo ben ik erin gekomen. Dus je zit altijd met elkaar eigenlijk in het ja. vliegtuig... of met elkaar in de auto naar de koersen. In het peloton met elkaar, in de hotels. En dan zit je ineens alleen met je autootje. Dat is ook een hele overgang. Ja. En ik zeg, ja, karst, doorzetten. Je was coureur, dus kan je nou ook. Mm -hmm. ja. <laughs> en toen ben ik later ben ik op, heb ik op, op directieniveau verkocht... maar dat is te uitgebreid om te vertellen. En toen was ik een tofverkoper. En toch weer die, die drang. Om de beste nou ja, te zijn. Nou ja, dat zat gewoon niet. Ja. Nee, niet de beste van die andere per se. Maar ik, was gewoon, wil scoren. Het, het, het, het, ik wilde scoren. Als verkoper wil je scoren. Het gaat er maar om die handtekening. Ja. En dan ga je tevreden naar huis. Parijs-Roubaix. Uh, het uh, was een valpartij, hoor ik Zul net zeggen... omdat hij met Erik Dekker, onze Olympische gast, naar het wiel keek. Ja, en dat zitten wij ook de hele tijd te doen. Het is al een tijdje geleden, die valpartij. En er is een serieuze breuk ontstaan in het uh, peloton. We hebben een eerste peloton van zo'n beetje 40 renners. Uiteraard allemaal nog in achtervolging op die 12... die we al eerder genoemd hebben. Verschil tussen de 12 en het peloton 322. Maar in het eerste peloton daar zitten bijna alle favorieten. We zagen daar Tom Bonen zitten. We zagen daar uh, al die andere mannen zitten. Veel mannen van... Van BMC natuurlijk ook. Sterke ploeg met George Hinkepiet, Tor Alessandro Ballan. Maar in het tweede peloton, daarachter dus, het gaatje is niet groot door een paar honderd meter. Daar zit Filippo Pozzato. Die is dus gedwongen om op dit moment te gaan achtervolgen. Een behoorlijke valpartij midden in het peloton. Je hoort daar ook eigenlijk niet achter te zitten als je toch denkt dat je een van die favorieten bent. Voor de overwinning in Parijs-Roubaix. Maar Pozzato zat achter de breuk. Ook Frederic Guédon, voormalig winnaar van Parijs-Roubaix. Van hem hadden we niet al te veel verwacht hoor, voor deze koers. Maar die zat ook achter die valpartij. Net als een van de trouwe knechten van Tom Bonen, Stijn van den Berg. Dus de serieuze koersontwikkeling hier in Parijs-Roubaix. We zijn inmiddels op 103 kilometer van de finish. Het duurt nog wel eventjes. Want we krijgen nu echt de ene strook na de andere. Zometeen het bos van Waller. Maar voorlopig dus een kopgroep van 12. Met daarbij die Nederlander Bertjan Lindeman. Dan op 3,15. Een eerste peloton van een mannetje of 40. Met daarbij alle favorieten behalve Filippo Pozzato. Parijs Roubaix, uh, Gerber -Karstens. Ja, Vier keer, meen ik, Roger de Vlaming. En Tom Bonus staat op de drempel van, uh, van die vierde. Zou het kunnen, denk je? Ja, waarom niet? Hij voelt zich goed. En uh, op de stenen, op het vlak... Uh, ik denk dat wat de beste is... Kijk, uh, dus in de Ronde van Vlaanderen... Merk je berg op op de stenen. Kwam hij net ietsje te kort. Maar uh, ik denk wel... Ja, je weet het natuurlijk nooit met pech of wat, maar het ziet er wel uit dat hij favoriet nummer 1 is. En ook in de sprint kan hij die gasten hebben als hij, als hij met de, hun aankomt. Dus. Uh, maar lag. goed, de Vlaarberg was natuurlijk ook een geweldige topper. Hè? Ja, dat is lang geleden. Ja, maar een een velder, eerst, hij was een veldrijder, hij ja. was van de week nog op tv in de uitzending van... Ja. Uh, Bildgate, Van Ja, en dat was uh, geweldig. En uh, liet dat zien, hoe die in die douchehokken daar, in de Roubaix was, inderdaad. Maar ze hebben allemaal een plaatje waar al die renners, tenminste althans, die hebben een plaatje hoeveel keer ze gewonnen hebben. Dit en inderdaad, ja. Ik zat ook nog eens even na te kijken dat Merx ook drie keer gewonnen had, dat Van Looij ook drie keer gewonnen had. Vette uh, Bruyne, die uh, reporter, dat was ook een, cure, een klein mannetje. Maar die won ook alle klassiekers die Vette Bruyne, ja, geweldig hè. Ja, nou, je, je van noemt, Steenbergen. Pot, ja, maar je noemt even ja. wat namen van mensen ja. met wie jij, dus blijkbaar gereden ik hebt Ik heb ja. van Steenbergen. Ik ben nog net, van Steenbergen. was hij net 45 ja. jaar, was ik als, als beginnende coureur broedsender. was ik ja. 23 jaar. Maar van Looi was hij geweldenaar ook. Ze zijn ja. geweldige coureurs. Mensen. Maartens, Merks, noem maar op, <laughs> Van, Jan Jans Van Impen en maar. <laughs> maar het is wel lang geleden. Ben dat... er in in dezelfde ploeg gezeten. Nee. Maar, hey, we moeten even, want uh, ho hoe lang is het niet geleden dat er een Nederlander in Parijs roepen? Hoe lang knaven? In ja. 19... Uh, even zal... kijken, 82. Nee, wacht even, nu gaan we... Wat, nee? Nee, dus Jan Raas, denk ik. Oh ja, ja knave, Twee, 82 knave. Raas, moet je naast, ik weet, weet ik aan mijn hoofd, ja? 82 Raas, 83 uh, Kuiper, 64 uh, Post, 68 Jan Jansen. En dan krijg je knaven, maar ja, dat is een nou, jongen. Nou, zitten we in deze eeuw, hè? 2004? Ja. Nou, nee. Even, 6, 8? Ik denk uh, dat het meer 2001 was. Maar jij weet ja. het ook niet? Ja, 2001 zet ik op in, maar we kunnen het aan Gio vragen. Misschien nee. heeft hij het, <laughs> het lijstje van, uh, van toppers uh, bij nee, de hand Nee, zo lang is het niet geleden. Jawel, nou we gaan het uitzoeken, hebben. Oké. Okay. Maar goed. Uh, het zijn... Maar die andere had ik goed. Ja, ja had je heel goed. Uh, maar het is ondertussen wel jammer dat het al zo lang uh, geleden is. Hè? Ja, maar uh, dat is... we hebben toch goede coureurs? Ja, wie dan? Noem jij er eens een? Mollema. Ja. Kruiswijk. Geestzink. Dat zijn, zijn jongens, jongens die uh, rondes ja. kunnen winnen. En Lars Boom rijdt. Uh, uh, ja, maar Lars Boom, zeker die heeft alle nationale titels heeft die veroverd, inderdaad. Die gozer is een goede coureur. Maar hij komt er toch niet uit om een grote koers te winnen. Dat nou. is eigenlijk wel jammer. Nou ja, aan de andere hij kant... wil wel en, en hij zegt dat hij het gaat doen. Even hij even... gaat ooit ook bij winnen, ja, zegt ja. hij. Ik, ik kan me voorstellen, want het is wel een man die uit het veld rijden voorkomt, ja. voortkomt. Dus die, die, die kent dat gemodder over, over lastige paardjes en uh, gure omstandigheden. Het is toch geen modder? Nee, he, nee vandaag niet. <laughs> ik zei bijna helaas. Maar ja, voor, voor, voor die mannen is het misschien wel een, een, een, een zegen... Um, wat uh, is uit, jou, uit jouw hele uh, scala aan overwinningen toch de mooiste die je is bijgebleven? Ja, dat kan ik eigenlijk niet zeggen, maar de meeste indruk maakt natuurlijk dat je op de Chance élysées wint. Ik demereerde anderhalve kilometer voor het einde. Demereerde ik. Het tempo werd hooggehouden door ploegenoten van Maartens. Ja. En ik ging er zo langs, uit tiende stelling, die gasten, en ik demereerde. En op een kilometer zat er nog een Italiaan voor me. Moest ik een tweede demeratie plaatsen. Maar daar, en en ik, ik redde het voor ja, 40 meter voor op Maartens. Die won de, de tweede plaats in sprint van het peloton. Maar dan praat je over dat ze nu 70 rijden. Maar ik weet zeker, in onze, dan, reed, dan reed ik ook 70, hoor. Alleen anderhalve ja. kilometer. Zo. Er uh, komen vragen binnen. Nico Flores uh, zegt, behalve dat hij het fijn vindt om je. Uh, uh, als kleurrijk spreker weer eens te beluisteren, dan doet je vooral de vriendelijke groeten. Wat was, wat was prettiger voor de coureur Karsens Dagkoersen à la Parijs-Roubaix of de grote etappekoersen? Ja, etappekoersen was ook wel uh, leuk natuurlijk. Als je de, de Ronde van Spanje meerdere malen gereden hebt en je wint uh, 15 ritten. Dat is ja. toch ook wel wat, hè? Dus ik zat er gewoon lekker rustig mee te draaien. En dat uh, is mijn kans. Was, dan won ik, ik een, een ritoverwinning. Ja. En Jean Clerks wil weten of een wielrijder al in de eerste kilometers voelt... dit wordt een dag uh, waarin ik in vorm ben. Nou, dat voel, dat, dat voel je al een hele tijd als je goed bent op het moment. Dan heb je al veel zelfvertrouwen. Maar als het wat minder gaat, dan voel je de, dat het niet zo gaat. En dan moet je ook nog geluk hebben. Want een, als je kan sprinten kan je, als je kapot zit, ook nog sprinten. Is dat zo? Jawel, ik heb, ook, ik heb, ik heb sprints gewonnen... dat ik kapot zat, als amateur zelfs nog zeg Maar een keer. waar haal je dan de energie vandaan? Ja, ik weet het niet. Ik ben eens een keer in een kermiskoers in Rukve... waar Woutje Wachmans woonde. Wachmans woonde dus in Willenbord. En er was een amateurkoers. Moet je nou, praten over amateurkoers. Ik heb zoveel beroeps natuurlijk. Maar op een gegeven moment gaan ze naar die bocht toe... en ik zat in, in, in, in het laatste wiel en ik reed slechter. Ik had bij de boeren hard gewerkt, hooien en noem maar op. En ze vallen stil. En op dat moment denk ik, ja, Kast, dat hadden wij. Dat, dat had ik altijd. Ik ja. deed maar eer. Ik kijk ja. nooit meer achterom. Want er zijn zoveel coureurs die altijd achterom kijken wanneer ze teruggepakt worden. En ik won. Ja. Kijk. En ik was de slechtste van de koproef, van de, van de, koproof, van de ja. mannetje op vijf. En, en hoe lang duurt dan het herstel? Want je moet ook weer... Ik uh, ben je gelijk gerecupereerd. Ja. Echt waar? Ja, natuurlijk. Vanwege de adrenaline van de overwinning? Nee, maar wij zijn altijd... Uh, als coureur ben je altijd gelijk hersteld. Als je goed bent. Nou, ja, ik vraag me wel eens af hoe je drie weken lang in zo'n tour op zo'n zadel kan blijven zitten. Ja, dan, dan is het toch wel wat anders. Maar in principe uh, gewoon een losse koers, je ben je na de, de laatste pedaalslag in de sprint, ben je al gelijk al hersteld. Want dat is, dat is je goede conditie, constitutie. Mm -hmm. Gerben, rond dit tijd uh, is er het wekelijkse onsje tussen sportverslaggevers en Napel en Eddie Poelman. Met hun kijk op de afgelopen sportweek. En dan leggen ze ook een, een wedje waarmee u trouwens ook iets uh, kunt winnen. Het was me het weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddy. Goedemiddag met Evert. Uh, ja, ook goedemiddag. Hoeveel paaseieren heb je al op? Uh, ik uh, doe niet aan, uh, aan eieren, eigenlijk ook niet aan paas. Uh. Nee, ik, uh, ik zit naar de rubriek Diverse te kijken... bij uh, gebrek aan competitievoetbal. Gossi, Mickey zegt, soms om paasweekend zonder eredivisievoetbal... man, er is niet door te komen gewoon. Meubelboulevard, shoppen... Vreselijk. Gelukkig is er nog de Duitse sportshow gisteren. Heb ik tenminste nog lekker voetbal kunnen kijken. Oh, ja, nou, ik heb de sportshow heb ik niet gezien. Wel, Match of the Day uiteraard. Uh, en ik heb zitten kijken naar de Masters Golf in, uh, in Augusta. Zo. Als je ziet uh, hoe daar uh, spelers als uh, McElroy en Garcia omgaan met verlies ten opzichte van die Tiger Woods. Die staat zo onder spanning. Die is een heel slecht uh, verliezer. En wat ik gisteravond laat dacht is... De conclusie is dus dat je van veel Viagra ga je slechter golven, ga je slechter mikken. <laughs> zeg mij allemaal niks, ik hou niet van golf. Ik heb uh, Robben trouwens weer uh, geweldig zien spelen. En wat me opviel in die sportshow was bij Hoffenheim dat Babel en Braafheid allebei wisselspelen waren. Dus uh, daar kan je streep doorzetten wat betreft de EK. die doen er lekker niet mee. Ja, ik ben ook nog bang voor Kuit, maar ik denk dat die Kuit uit loyaliteit niet uh, laat sneuvelen. Wat ik nog wel even heel vermakelijk vond was die bootrace in, uh, in Engeland tussen Cambridge ja. en Oxford. Dat was een soort geheime agent volgens mij van de Russen die daar ineens op ik dacht dat het een achtergebleven deelnemer was aan wie is de mol of zo, Maar uh, uh, als ik ook zag wat daarna nog gebeurde met die riemen... ...zat ik eigenlijk elk moment te wachten op het bordje van even Apeldoorn bellen of zo. Ik dacht ik niet ik dat het in elkaar gestoken was. Ja, over Apeldoorn uh, de bellen doet me denken aan Omnisport baanwielrennen. Op dit moment is het WK baanwielrennen in, uh, in Australië heel ver weg. Rare tijden ook. Vroeger won Nederland nog wel eens heel veel medailles met Theo Bos, Marianne Vos en, en Teun Mulder. Maar het is kommer en sinds Bos en Vos niet meer meedoen. Nee, dat is een, een, een generatieconflict, want uh, we hebben inderdaad niks. Nee, het gaat, uh, gaat de verkeerde kant op dat met het oog op de Olympische Spelen. Hé, hey, ja, waar ik me wel op zit te verheugen is, is de bekerfinale, toch? Ja, nee, we moeten het eerst even hebben over Gert-Jan Verbeek. Gert-Jan Verbeek Die, uh, die wil geen trainer van het jaar worden. Nou ja, goed, als hij dat niet wil, dan doet hij dat toch lekker niet gewoon. Nee, precies, maar ik snap dan Benakker en die VVON niet. Dat, dat hij vervolgens uit die verkiezing gehaald wordt. en dat een ander, de trainer van VeenDam, daarvoor in de plaats gezet wordt. Ja, die ging lekker die goed voor. weet toch dat hij second best is? Dat hij ja. eh, eigenlijk de tweede is die de prijs krijgt? Ah, nou ja, goed. Weet je wat? Ze zoeken het lekker uit gewoon, joh. Hé, hey, die bekerfinale, hè? PSV, Herakles, zit jij daar ook al op te verheugen? Ik uh, ben er eigenlijk wel op te verheugen. Ik hoop dat Herakles daar uh, het gunstgrasvoetbal gaat spelen en PSV uh, van het kastje naar de muur stuurt. Maar ik denk dat dat helaas niet gaat gebeuren hoor. Zullen we het wetje erop zetten? Ik denk dat Herakles gaat winnen. Ik uh, hou Hallo. van een verrassing, het is bekervoetbal. Ik hou wel van een verrassing, maar uh, ik weet ook dat uh, verrassingen, uh, verrassingen moeten blijven en zich dus niet altijd afspelen. PSV. Goed, prettige paarslagen verder en geen eieren eten? Zeker niet. Hoi. Nou, u kunt meewerden. Evert zegt dus, uh, Almelo uh, gaat de beker pakken vanavond. Eddie houdt het uh, op de tegenstander PSV. Op de website, deperstribune.nl, onderdeel wetje leggen. Kunt u, ook, uh, kunt u ook aangeven wie u denkt dat uh, gelijk heeft. En onder de winnaars onder de wedders verloten we één, uh, één winnaar, denk ik... ...perstribune-t-shirt uh, van Evert en Eddie te verkrijgen als hoofdprijs. Uh, Eddie staat op dit moment op tien tegen Evert voor 8, uh, dat u het weet. En de winnaar van uh, vorige keer is uh, Anja maarschalker weer uit Emmen. Het shirt is, uh, is onderweg, Anja. De Eddie en Evert dus. Gerber Kastens, ja, Parijs-Roubaix hebben we het over gehad. Uh, ben jij nog iemand die thuis blijft voor grote koersen? Of denk je, ik, ik uh, hoor het achteraf wel. Hoe bedoel je? Nou, dat je kijkt of ja, luistert. Ja, dat wel. Maar als ik iets, iets heb, speciaal niet. Maar ik hou de koers nu, de klassiek is Omdat ik de laatste vijf jaar, heb ik alle uh, winters ben ik weggeweest... waar uh, mijn schip in, in Azië lag, zover. En, uh, en nou heb ik hem dus verkocht uh, vorig jaar maart. Want vorig jaar, 6 april, vloog ik terug. En toen ben ik eigenlijk weer een, een huisman of althans... Uh, maar voor die tijd, als er een, een, een, ja, ik, ik ging altijd weg. En dan zou ik die voorjaarskoersen dus niet. Maar de Tour de France had ik dus wel. En, ja. uh, niet dat ik specie, als het mooi weer is, dan pak ik mijn fiets en dan ben ik weg. Dan rijd ik ook 100 of 150 kilometer in in de mooie natuur van het land van Heusden en Altena bij ons. Ja, ik ben een echt natuurmens. Ik, ik, ik vind het geweldig. Maar het moet bij mij wel uh, mooi weer zijn om daar echt van te kunnen genieten. Ja, maar maar ja, anders je... pak ik mijn mountainbiken en dan ga ik in de bossen rijden. Ik heb gisteren ja. nog in de bossen gereden. Het was een geweldig mooi mountainbike-circuit in Dorst. En ik heb de laatste twintig jaar, ja. doe ik dat al, veldtoertochten rijden... die georganiseerd worden, die worden uitgepeild. Die zijn allemaal rondom Breda en nog in België... En dan hou ik gewoon ieder weekend, iedere zondag, zijn en dan ga ik gewoon naartoe. En die rijd rij ik al twintig jaar. En dat is een geweldig iets zeg, maar qua natuur. Hij zit daar ook nog de drive achter van even. Uh, ja, op in het begin ben ik met, met vrienden gegaan. En uh, dan rijd ik nog wel rappers, die gasten. Ja. Want die heb, heb ik het vak geleerd, een beetje om het zo te zeggen. En toen, toen zei ze: Hé hey Gerber, je rijdt rijd wat minder. Hè. Ik zei: Ja, dat maakt niet uit. Ik rijd gewoon mijn eigen tempo. Ja. En op een gegeven moment gaan die gasten niet meer mee. Maar ik rijd gewoon mijn eigen tempo. Dus. Uh, Prima. En Rien, mijn zoon gaat nu ook mee. Mijn zoon. Kijk, Rien de Deugd junior. Het, het klinkt mij als een bekende sportnaam, ja. hè? Jan de Deugd had je vroeger ja. misschien wel familie, dat weet ik niet. Jan Ulvenhout. Ja, ja. Gaat, gaat er nog iemand uh, te breken aan de Nederlandse kant in een koers? Wie denk jij? Hoe, hoe bedoel je dit dan? Nou, wie, wie, wie, uh, op wie zet jij nog geld als, als er een mooie koers is? Uh, qua Nederlanders dan? Nou, of uber, de tour mag ook. überhaupt gok ik nooit. Ook met nee. golven willen ze altijd dat uh, je een gokje doet. Ja, dat is het principe: als je een casino gok ik niet. Nee. Jij bedoelt een, een goede koers, Het is, is moeilijk te voorspellen. Het is net ook, als die gasten de vorm hebben... ik ja, hoop dat die Lars Boom, dus inderdaad zoveel succes... in die nationale titels, dat hij toch eens een keer een grote koers wint. En wat ik je zei, die drie uh, rondlenders, die hebben we. Ja, RG'sing, dat je, Mollema, uh, ja, ja, Kruiswijk en En Gezing, die zijn gewoon uh, goed. En dus, het zou goed zijn, want uh, de Rabobank uh, die moet wel eens wel gaan winnen. Hè. Uh, ja, en drie Nederlandse ploegen in de, in de Tour, hè, ja. komende, komende zomers. Ook dat, ja. Dus dat is wel mooi. We hadden de wildcard deze week voor. Wie was het? Ik oh ja, hoe... Shimano natuurlijk. Ja, ik ja. weet niet hoeveel renders totaal dan. Ja, dat is dan weer dan de vraag. Ik, ja. Hoeveel ja, Nederlanders er bij zitten. Ja, klopt in zit. die dingen zitten. Ja. ja. zeg maar, We zetten gewoon in op uh, Andy Slek als eindoverwinnaar. Ja, de, de, de Sleks. Ja. Dat, dat zijn geweldige rondrenders. En uh, ja, die hebben ook zo'n uh, klasse. En Geest. ook John, die zijn, uh, de vader van die, die ken ik goed. De mooie rozen. Ja, we gaan er mee ophouden. Ja, ik spreek in Luxemburg. <laughs> Gerber Kastus was de gast. Ik vond het een plezier. Antwoordapparaat 677 035 vooraf of de Straks langs de lijn, ontknoping Parijs-Roubaix. Een fijne zondag, u allen. Hey, psst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Ja, meneer Frankenstein. Van Frank, kunnen Frank huis, staat. Zie ik er zo uit? <laughs> ik hoop niet dat dat nog vaker voorkomt. Nou oh ja, het staat er nog een paar keer. Ik zal proberen erop te letten. Meer informatie ga naar www.omroepmax.nl. Hooggeëerd publiek. Ik was met haar alleen. We keken naar elkaar. We spraken van de liefde. Toch zo mooi. Vanavond op Radio 1 het verhaal achter de legendarische smartlap. Manuela. Manuela. Het verhaal van zanger Jacques Herb. Vanavond 9 uur de documentaire Het Geluk van het Ongeluk. 40 jaar Manuela. Manuela. Manuela. Radio 1, het nieuws van alle kanten.